Michel Koenen met het NOS. De Oekraïense president Zelensky is in Rome. Daar zal hij spreken met president Mattarella en premier Meloni. En later vandaag gaat Zelensky ook nog naar Vaticaanstad... waar hij een ontmoeting zal hebben met de paus. Franciscus sprak zich al geregeld uit voor vrede in Oekraïne. Vorige maand zei hij nog dat het Vaticaan bezig is met een vredesmissie. Mogelijk reist Zelensky door naar Duitsland. In Aken staat morgen de uitreiking van de Karelsprijs gepland die Zelensky dit jaar krijgt. Mogelijk zal hij dus bij die uitreiking zijn. Duitsland gaat voor nog eens 2,7 miljard euro aan wapens leveren aan Oekraïne, meldt weekblad Der Spiegel. Het zou gaan om tientallen infanteriegevechtsvoertuigen, Leopard 1-tanks, luchtafweertanks en 200 drones. En als het bericht klopt, gaat het om de grootste wapenleverantie van Duitsland sinds het begin van de Russische invasie. Bij de woning in Amersfoort, waar vannacht een explosief afging, was in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een ontploffing omdat er toen geen melding van is gemaakt, kwam de politie daar gisteren pas achter. De beide keren raakte niemand gewond, maar volgens de politie is de onrust in de Amersfoortse wijk groot. Een doelwit was een huis in de wijk Lindert. Ook in Rotterdam waren er vannacht weer explosies bij huizen. In die regio zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen bij woningen geweest. Er vermoed wordt dat drugsbendes daarachter zitten. En de Gouden Ganse is dit jaar gewonnen door schrijver Jan Brokken. Hij krijgt de prijs voor zijn volledige oeuvre. En Brokken schreef onder meer reisverslagen, romans, reportages en autobiografisch werk. En de jury roemt vooral het werk van Brokken over consul Jan Zwartendijk... die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden redde. Het weer nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken... die in het oosten en het zuidoosten nog kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden. Aan de kust wat koeler door mist van zee. Vanavond en vannacht overal droog. Ook morgen zonnig met temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, oud Zandvoort. I'm trying kind of Ze plaatst de deel met brede schiere. Haar baaien rokken mooi, maar trottelend roep ze gilt, De zit in mijn ogen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 Nou, ja, dat was het heerlijk muziekje.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 en tot me dat dus echt te klein werd. Want als je bewaarderig bent, dan uh, ja. puil je eruit. Dus uh, toen ben ik daarna terechtgekomen in wat ze wel eens zeggen... de mooiste flat van Zandvoort. Zeker duinzicht weten. Duinzicht aan de Kort van de Lindenstraat. <lacht> ja, en zeker als je duinzicht hebt. Dat, uh... <lacht> ja, ik heb duinzicht op een hoekje, want ik uh, zit aan de kant van de Lijsterstraat. Maar...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 Want daar moest natuurlijk geschilderd worden. En, uh, en het maakte heus niet uit of je nou Rooms-Katholiek schilderde of protestant. Want uh, schilderen is schilderen en er moest hard gewerkt worden. En alles met tweedehand spullen ingericht. Want het gebouw op de Tol... Waar we het net over hadden, waar de radio <laughs> straks naartoe gaat. De radio komt boven, volgens mij, ja. ja. En beneden had dus... Werk waar, de nu plek, sorry, de uh, waar nu uh, de bomschuiten zitten, daar hadden wij een hele grote ruimte. En het had heel lang geduurd voordat we daar de beschikking over kregen van de gemeente. Zo lang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 Oh, iets langer geleden is het al denk weer ik, langer ik al. Geleden? Ja, alweer langer geleden. Het was wisselend. Want het was nog met uh, dat Sjaak verwijzer ja, was. Ja. En die is alweer bijna twee jaar weg. Dus kan je nagaan je hoe het oud het oud gaat. Het ja. Maar uh, de groep rond Jan-Peter Verstegen, hey. en toen met Sjaak en uh, Willy Verwijs, hebben dat toen opgezet. Eerst wisselend in de Agatenkerk en in de uh, dorpskerk. zoals jullie dat dan oh, noemen. We. Uh, en nu.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 Zang er van vanavond aan. Het is jullie Wethouder, Wethouder Hacking. Oh, wethouder Hacking gaat een eigen gemaakt liedje zingen. ...zal maken wat er in Juiden aan de hand is. Het hoge hekking wordt begeleid door jullie favoriete bandje. Hier is Duma. het is Duma. Het is niet Duma. Duma. Vaak te praten. We zijn al lang niet meer zo blij als toen. Je schrikt soms als je de puin op ziet hier in jongste straten. We zijn elkaar! Wat vindt u wat in je luchtgeval is? We zoeken geld, maar weten niet meer. Geld is alles: Geld: Helft is alles. Geld is alles. alles. Ik de filosofie op alles. de Een mooie We zeggen tegen Haagse maatregelen. We zeggen diege Hoho! We maatregelen. Dan is alles. Ik kan een financieel maar meer op alles. Geld is alles wat ik niets. En dat is geen katopis. En als ik u nog vertel dat u die eigen wethouder van jeugdzaken hekken. Met zijn hele familie morgenochtend deze feest zal de jeugd weer moet schoonruimen En als ik u dan vertel. Ze voortdurend bij wethouder Hekken komen aankloppen. vanaf wethouder kan je dit te verregelen. ach wethouder kan je dat te verregelen. En de burgemeester heeft nog gewoon grensje op het buitenland. En als ik dan het eind van de maand ballonstroepje zie, kan u dan begrijpen dat wethouder met het zeggen is dat alles? voor alles wat je te doen dreigt. En dan zeg ik uiteindelijk maar op één manier. En als jullie hier vanavond zoeken. Als je nog nu toch wat doen hebt... ...dan zal de wethouder er de wel veel denken om de groep Doema nog een keer naar jeugd te laten komen. Want die mogelijkheid hebben wij, hebben wij wel... ...dankzij de Verruiming van de rioolbelasting... ...de precariobelasting en ...de straatbelasting. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.